Eerder deze week zei de politie in opsporing verzocht nog dat het vermoeden bestond dat de man zich rond Rotterdam schuil hield en dat hij daarbij geholpen werd. Zo'n 150 Russen hebben vanmiddag geprotesteerd bij de Russische ambassade in Den Haag. Ze droegen spandoeken mee tegen de oorlog in Oekraïne, die gisteren precies een jaar geleden begon... Protesterende Russen riepen ook op tot vrijlating van de mensen die in Rusland zijn opgepakt. Omdat zij ook demonstreren daar tegen de oorlog en het beleid van president Poetin. De Partij voor de Dieren pleit voor meer boeren en minder vee. Met die boodschap voert de partij campagne voor de provinciale statenverkiezingen. Boeren zijn managers geworden van megastallen, zegt de partij. Waarbij het geld vooral gaat naar veevoerbedrijven en slachthuizen. De Partij voor de Dieren vindt dat boeren moeten overstappen van veeteelt naar duurzame akkerbouw. En dat dat met subsidies moet worden gestimuleerd. In de haven van Vlissingen heeft de politie zes mensen gearresteerd. Vermoedelijk zijn het uithalers. Mensen die drugs uit zeecontainers halen. Ze komen uit de buurt van Rotterdam. De jongste is 15. Bij de aanhouding afgelopen nacht loste de politie waarschuwing schoten. Het weer vrij zonnig en bij een stevige noordenwind is het een graad of 7. Vannacht is er lichte vorst. Morgen is het dan droog en zonnig. Een frisse noordoostenwind en dan ook ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. is reserve van de hart van de ANWB. De storing in de afsluitdijk is verholpen. De A7 Heerenveen-Den Oever is in beide richtingen weer open. Er staat vier kilometer richting het zuiden bij Den Oever. En de vertraging is een half uur. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.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 Take you home where we can be alone. Next we're moving on. Here with me, yeah, me, and we'll be moving on and singing at some old song. Here yeah, with me, singing. En met deze film van John Jet en de Blackhearts knalden we u drie in van Zandvoort op zaterdag, Benno. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, dat was wel even lekker, hè? Pijn aan mijn Ja, in één keer ziet je haar heel wild ook. Ja, ja, gelijk krul je maar. Krullen. Zfm-life.nl uh, uh, kan je trouwens uh, live meekijken. Ja, er zit wel een vertraging van 20 seconden. Dus uh, uh, uh, zo zit ik hier en zo zit ik, ben ik weg straks na 5 uur. Zo. Zo. En Marco, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, leuk dat je er bent. Weer. Ja. Je was Een klein maandje geleden was je er ook. En, maar we hebben iets nieuws verzonnen. Wat ga je straks voor ons doen? Ik ga een uh, stukje poëzie voordragen. Proëzie, en wat is dat? Proëzie Pro is een mengvorm tussen poëzie en proza. Oké. Okay. Uh, nou, dat gaan we straks eerst maar eens even goed uitleggen, want ik ben nu al de weg kwijt. Uh, <laughs> dat is snel. <laughs> ja, dat is snel, uh, omdat ik helemaal niet uh, bekend ben met uh, proza en poëzie. Dus een, laat staan, een mengvorm daarvan. Ja. Uh, maar dat gaan we dus doen. Uh, dit uur gaat uh, Marco dat ons keurig uitleggen. Uh, Zeker. En heb uh, je ook nog uh, een uh, beest? Ik heb ook nog een beest van de week. Uh, hij heet Moppie. En uh, dan denk je aan een heel klein... lieve schattig hondje. Maar nee, het is een Rottweiler. Dus, uh, maar wel een dame. Dus dat scheelt ook wel. En dan, uh, als we er nog tijd over hebben... gaan we natuurlijk uh, nog even wat inhaakdagen met je doen. We zijn dit programma begonnen met 1 maart. Dan is het complimentendag. Uh, Marco, je, je, je haar zit ook heel goed. Dat is uh, ook een complimentje aan jou. En uh, die denkt... waar heeft hij het over? Uh, dus dat uh, gaat uh, daar... Uh, oh ja, het is ook nog de dag... Van van de doktersassistenten komt ook nog deze week. Dus dat allemaal in het laatste gedeelte van dit uur. Zeker. Gaan we doen, Benno. En wat heb jij een mooie bril vandaag trouwens. Ja, goed hè. Ja, die ziet er echt goed uit. Ja. Zit lifenl live.nl. Kijk je live mee. Goedemiddag. Zandvoort op zaterdag op de Zandvoorts Radio. Met nu, Gloria Estevan. Je het uh, helemaal terecht, uh, Benno. Beetje, het klinkt een beetje als bellen per Ja, nou... Deze Gloria is van uh, uit de Miami Sound Machine. Volgens mij is het... Uh... Omgedraaid. Was, uh, ja, de, dat, is, dat is het ook. Gloria is allemaal wel eerder geweest. <laughs> dat dan? weet ik wel zeker. Hoewel, juist there, juist al niet is, Belle is wat jonger, denk ik. Hè, dan, uh, dan Ja, zeker, er, en die is ook wel uh, in uh, op Zandvoort geweest, uh, toch, Marco? Ja, maar dat krijg je natuurlijk als je in de Gloria heet, dan ben je vaak jarig. <laughs> in, <de Gloria. laughs> in de Gloria. Zo is dat. Zeg, uh, Marco, uh, leg eens uit: uh, Poëzie en prosa. Uh, de eerst maar is de definitie van alle twee. Nou ja, ik heb het zelf verzonnen, dus ja. uh, de definitie verzin ik ook zelf. Ja, natuurlijk. Dus, uh, nou ja, proza is gewoon eigenlijk een verhalenstukje. Ja. En poëzie, nou, dat kennen we vaak van uh, rijm, uh, het, het sonnet. En ik heb geprobeerd om een mengvorm daarin te vinden... Dus, uh, maar dan niet zozeer met eindrijm... maar meer dat het verborgen in het verhaaltje zit. Oké. Okay. Is, is, heb je het helemaal zelf verzonnen... of uh, wordt het wel vaker door andere dichters uh, gedaan of andere schrijvers? Nou, ik meen dat ik het zelf heb verzonnen. Oké. Okay. Ja. Uh, dus ik, ik ben het nog niet tegengekomen. Uh, een goed idee heb je nooit alleen. Dus uh, als het al bestaat, uh, ja, prima. Ja. Maar ja, goed, ik vond de naam dan wel leuk, proëzie. Ja, precies. En nou, uh, vandaag is het de allereerste keer... dat je een stukje proëzie voor ons gaat brengen. Uh, ik zou zeggen, de microfoon is voor jou. Oh, oh je gaat hem al doen. Ja, of niet. Oké, okay, nee, we kunnen eerst nog even een plaat draaien. Oh, dus, je gaat nog uh, even een plaat ja, draaien. Ja, we draaien nog even ik, een plaat. Oh, ja, ik, ja. Ben ik draag in helemaal de... in de stress. Ja, ja. ja ik ook. <laughs> ik schrok er ook van hoor. Ik deed met je mee, uh, Mark. Het Eerst dus maar op. eventjes de uh, Jacksons dan. En uh, Can You Feel It... dat uh, waren de, de Jacksons en Keofielids. Uh, Zijn we er klaar voor, uh, Marco? Ja, ja, denk, uh, ja, we schrokken ons net uh, rot hè, van die Benno. in uh, één keer uh, ik kwam hij uh, van... Uh, gooi me maar in. Uh. Ik ja, ik denk even doorpakken. Nee? Ja, maar, ja, nee, nee, maar het gebeurt nu. Oh, oh. Proëzie met Marco. Vervagende cirkels. Tijd is de meting van verval. Tijdens een wandeling dacht ik aan deze stelling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 uiteindelijk nergens aankomt. Dankjewel Marco voor het uh, eerste stuk uh, poëzie op de radio. Graag gedaan. We hebben ervan uh, genoten, toch Benno? Zeker, zeker, zeker. Zeker en voortaan uh, elke maand uh, bij ons. Leuk, leuk, de volgende leuk. keer is dus 25 maart. Dat staat al vast. En dan hebben we een, het, heet het programma Zandvoort voor jou. En, uh, nou, Marco, dan zit je tussen allemaal andere artiesten. En, uh, maar jij krijgt natuurlijk een speciaal plekje. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En, uh, dus dat komt helemaal goed. Die, uh, deze pro, uh, uh, dit verhaaltje wat je net vertelde, dat speelde zich af in de Waterleidingduinen. Ja. Wat leuk. Ja, ik, ik haal ja, het er helemaal uit. Ja, ik haal het er helemaal uit. Wat staat er? De uh, rechte kanalen, had je het over? Ja. Volgens mij. Ja, rechte kanalen. Uh, het opgepompte, heldere water. Dat is, uh, dat is natuurlijk ook kenmerkend voor de waterleiding Duinen. Gemeentepils. Gemeentepils, ja. Je kan het zelfs drinken, wist je dat? dat is, uh, water? Zei, je, nou, nee. <laughs> het water in de waterleidingduinen. Dat is, dat is al zo ver gezuiverd dat het al... Uh, ja, je, kan, je kan natuurlijk altijd alle water drinken. Maar of het gezond voor je is ten tweede. Maar ja. in de waterleidingduinen blijf je er, word je er in ieder geval niet he, heel erg ziek van. Ik ontsmet het uh, vaak met wodka. Oh ja? Ja, ja, ja dat is wel goed. Zeker ja. voor het onzin. <laughs> dus, nou ja... Uh, uh, kom je graag in de waterleiding Duinem? Ja. Ja? ja, dat is ook mooi. Het is lekker groot, hè? Uh, nou, ik doe altijd een heel klein rondje. Oh. <laughs> rondje om de kerk. Ja, je hebt een vast rondje? Ja, uh, van het uh, pannenkoekhuisje naar, uh, naar de brug en dan weer terug. Oh. Oké, okay, nou, dat, uh, ja, dat kan ook natuurlijk. Uh, en dan kom je al heel veel tegen. Uh, ja, ja. Maar goed, dan moet je wel is nog helemaal naar het parkoekenhuis. Je kan het toch ook bij, uh, in Zuiden, heb je toch ook een hekje? Kan je er toch ook ergens in? Oh, busachtig. Bu <laughs> <laughs> ja, 80. Bus <-achtig. laughs> Zo is dat. Maar <laughs> verder uh, heb je niet zoveel met die waterleidingduinen. Nee, wel. Ik vind het schitterend. Ja? ja vroeger wandelde ik er heel erg veel. Of uh, hardlopen. Hardlopen? Ja. Nee. Ja. Uh, tegenwoordig uh, strompel ik wat. Ja. Ja, nou ja, in ieder geval. Nou ja. Het is er groot genoeg voor om inderdaad ja. te kunnen hard. Heb ik ook gedaan, ja. Dat was, uh, uh, ik kwam, uh, maar dat was in de kennerduinen. En dat was, uh, daar heb je natuurlijk fietspanen. En dan, uh, op een hete dag was ik daar aan het hardlopen. En er kwam een mevrouw langs en die zegt... het uh, is toch veel te heet om het hard te lopen. Nou, toen was ik dus ook gelijk helemaal klaar met ermee. Ja? Alleen ik stond wel midden in de duinen. Dus ik moest ook nog een keer terug. Dat is dan altijd zo'n dingetje. Hè? Dat, ja. als, als het niet meer gaat, je moet wel terug. Ja, dus, uh, ja je moet het opbouwen. Ja, ja, je moet het opbouwen. Zo is net. Hm. En uh, we hebben in Zandvoort hebben we duinmensen en uh, strandmensen... Wat ben jij meer, een duimens of strandmens? Ik ben het alle twee. Allebei? Ja, ik ben niet zo van het onderverdelen. Uh, dus uh, Zandvoort is prachtig. Uh, de zee, het strand, de duinen. Het Zeker, ja. en de radio. En de ondergang, ja. ondergaan de ondergaande zon. Ja, uh, de ondergang is... Uh, en de windmolens. De wind, ja, ja, ja, er zijn mensen die er tegen ageren. Uh, mijn, maar wat, wat vind jij ervan? Uh, vind jij het rot gezicht, die windmolens? Aan de horizon? Uh, ja, ja de, de, ik, ik hou van een vrije, vrije horizon. Ja, ja. Maar ja, ik begrijp ook dat groene energie moet komen. Ja, precies. Dat, is, uh, uh, dat klopt. Goed nou ja, ja, over het uh, strand gesproken, een aantal uh, paviljoens uh, staan alweer, uh, Marco. Ja. Dus wel lekker, hè? Ik ga binnenkort. Ja. Zeker, uh, je zijn op een paar namen, Plassant en uh, Meijer aan -Zee. En we hebben Beach Club 10 onder meer. Ja. Zo zijn er nog uh, veel meer natuurlijk. Die, uh, ja. En Talasje. Of uh, zometeen, uh, ja, Las staat altijd. Uh. Oh, oh, oh. <laughs> ja, jaar rond uh, trouwens. Oh. Ja, wist je dat niet? Nou, ja. Oh, niet opgevallen. Nee, geef niet. In ieder geval uh, lekker uh, aan het uh, bouwen daar op het strand. Uh, heel veel succes en uh, maken een mooie opening van uh, op het strand uh, hier in Zandvoort. Wij gaan zo meteen uh, beesten in het nieuws doen. Maar eerst Madonna. Single van Madonna. Ja, ze krijgt uh, heel veel commentaar uh, dat ze er niet meer uitziet. Oh. Alsof ze meedoet aan uh, Halloween, zij gisteravond uh, <lacht> trouwens iemand uh, ja. op televisie. Nou, ik denk, nou ja, zo erg nou ook weer niet. Wel, nee. Maar oh, ja, nee. ze doet er best, toch? Ja, je hoorde met uh, Like a Virgin ja. in de goede oude tijd van Madonna. Nou, zo het, is dat. Het uh, beest. Wie heb je in de aanbieding? Ik heb uh, Moppie en zijn uh, teefje. Een rottweiler van uh, bijna vijf jaar oud. En uh, ze hopen hier in ieder geval dat ze van het dierenthuis die, Kennemeland... dat ze in ieder geval voor de 15e onder is gebracht uh, op een nieuwe plek. En um, dat er de nieuwe eigenaar de zorg kan geven waar, ze, waar het aan ontbrak. Want uh, Moppie is een echte mensenhond. Aandacht, knuffelen, spelen, stoeien. Uh, dat vindt ze allemaal fantastisch. Kinderen is ze gewend vanaf acht jaar... En daar gaat ze dan vriendelijk en enthousiast mee om. Zit een beetje aan de lompe kant, maar een uh, eigenaar met ervaring die kan deze type hond prima in huis uh, houden. Even kijken, ze kon voorheen goed opschieten met andere honden, maar de laatste tijd is hij het ook wat veranderd. Nu kan het alleen maar met um, even kijken, een, met reutjes, ja mannelijke honden. Um, even kijken de. Mijn verzorgers, de verzorgers, verwachten dat mits ik een baas heb die weet hoe ze met rottweilers... Het schijnt toch wel een dingetje te zijn Rob, dat je met een rottweiler toch om moet kunnen gaan. Dat je daar een beetje verstand van hebt, dat je kijk op hebt. Dus, maar er zijn niet zoveel rottweilers trouwens in het dierentehuis. Dat is, ik ben ze in de periode dat ik nu radio maak, ben ik ze eigenlijk nog niet eerder tegengekomen. Uh, Moppie kan alleen thuis blijven. Dat is ze gewend en dat was geen enkel probleem. En liep gewoon los ook in huis en is uh, goed zinnelijk. Het is geen blaffer, geen sloper. Het is, is ook wel fijn, want het is natuurlijk wel een stevige hond zo'n rotweiler. Zeker, en daar gaat je bank snel dan. Uh. Ik, nou ja, precies. Dat is binnen een middagje wel gesloopt. Als het zo zou zijn. Het is een speelse meid en wil graag voor de baas werken. Dat is wel fijn. Dan kunnen we naar een karretje... Uh, kopen. Uh, basiscommando's uh, dat, uh, even kijken en ze kent het wel, de basiscommando's alleen het uitvoeren, dat ging niet altijd even lekker uh, kan ook lekker springen en uh, in je aura komen uh, nou, dat moet je ook allemaal wel willen, dus enige begrenzing is dan wel prettig nou, even het uh, checklistje af, uh, nalopen, Even kijken, geboortedatum, 16 maart 2018. Fink, ja, uh, kan bij kinderen en alleen bij mannetjeshonden, bij reus. Kan bij katten niet, nee, heeft ook geen speciale verzorging nodig. Is, even kijken, uh, is gesteriliseerd. Kan alleen thuis blijven, Kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Beheerst basiscommando's. Is zinnelijk, Is waakzaam. Ah, we hebben eigenlijk weer zo'n hond die waakzaam is. Is dus een flinke hond. Groter dan 50 centimeter. Weinig vachtverzorging no uh, nodig. En kan niet loslopen. Dat voor alle duidelijkheid en... Nou, Moppie zit aan de Keesomstraat, nummer 5 hier in Zandvoort, in het dierenhuis. Nou, dankjewel, Benno. En uh, daar kunnen de mensen gewoon heen, nemen ik aan. Daar kunnen ze gewoon contact mee opnemen. Ja hoor, en dan uh, gaat het helemaal goed komen. Nou, helemaal goed. Wij gaan naar het uh, wielrennen, want uh, ze zijn inmiddels uh, gefinischt. Ja. Omloop Het Nieuwsblad, de eerste klassieker, hè. Ja, ja. De voorjaarsklassieker. En ik zei al, Dylan van Baarle, de Nederlander die uh, meedeed... Uh, ja? grote kanshebber en hij heeft gewonnen. Nou, dus uh, ja, kijk die, eens aan. Wat een goede voorspelling. Heel goed, heel goed. Dat nou, was niet zo moeilijk hoor, oh. moet ik eerlijk zeggen. Oh. Dus uh, nou, uh, Dylan, uh, ja, die uh, dit jaar dus voor Jumbo uitkomt... die heeft uh, de omloop het uh, Nieuwsblad daar in België gewonnen. Uiteraard van harte gefeliciteerd. Een mooie begin van het nieuwe wielerseizoen. En misschien gaan wij dat ook wel volgen op de radio. Dus even kijken of we nog uh, iemand kunnen vinden die daar uh, meer verstand van heeft dan uh, dat wij hebben. Ja. Zeker. Nou ja, meld je aan hè, als je dat hebt. Hier is George Michael in de Kerrners Whisper. Silver screen and all its. Wat kan die man, uh, of kon die man geweldig goed zingen, geweldig. George Michael in uh, Carlos Whisper? Ja. In één keer kreeg je dat dan uh, van de week uh, zo, uh, zo in, je, in je hoofd van... hé, uh, hey, die plaat moeten we eens gaan draaien, dus bij deze... Zo is dat. Dat zo was is. hem inderdaad. Nou ja, we kregen van de week uh, van onze uh, promotor, platenpromotor, in uh, ja. de e-mailbox... Uh, de nieuwe Henk Wijgaard. Ik wist niet eens dat uh, die man nog zong, uh, zeg maar. Uh... Nee, ik ook niet. En ja, die uh... is al uh, een beetje op leeftijd, hè? Hij is een beetje op leeftijd, maar uh, ja, als je zo'n cover uh, ziet van zijn single, nieuwe single... en die heet Dat is wat mijn opa zei. Uh, volgens mij is hij ook, zelf ook al opa. Tenminste, die leeftijd heeft hij. Um, dan, uh, wat wou ik zeggen? Oh, dan ziet hij er eigenlijk wel heel goed uit. Hij is wel uh, vergeleken met uh, andere foto's. Uh, natuurlijk een paar kilootjes aangekomen. En, um, maar uh, nou, het is eigenlijk een hele een goed lopende single. Um, ja, ja, dat is een heel verhaal hè, met zijn opa. Hij was heel jong nog uh, oh. toen uh, zijn uh, opa overleed. Oké. Okay. Okay. Ja. Dus, en, um, en dat was uh, volgens mij bij het eerste optreden. Er zit in ieder geval een verhaal achter. Ja, ja. Nou, in ieder geval, de tekstschrijver was, is Niels Geuzenbroek... samen met Joris van Rossum en Misha Dirksen. Die hebben ook alle drie de... Uh, muziek gecomponeerd. Uh, mijn kritische noot is dat ik het uh, begin nogal uh, wat uh, ja, discutabel vind. Denk ik van. Uh, het nummer start niet echt lekker in. Maar goed, dat, uh, dat ben ik dan. Uh, het is geproduceerd door uh, Niels Lingbeek. Lingbeek, sorry. Uh, het lijkt me trouwens wel bijzonder om met z'n drieën een liedje te schrijven en te componeren. Uh, ik heb altijd zoiets van wie doet dan wat of zo. Dat is, uh, hoe, hoe gaat zo'n proces? Dat, ja, geen idee. Ja, Henk, zing. Nee, ja, dat is duidelijk. Maar het is dus een kant-en-klaar Maar is het dan ook uh, autobiografisch... Wat hij, uh, waar hij het over zingt? Uh, het kan natuurlijk zijn dat hij dat verhaal van zijn opa verteld heeft. Ja, volgens mij wel hoor. Volgens dat... mij is dit uh, biografisch. Oké. Okay. Nou, uh, gaan we, weet je, nou... Ja, we gaan hem even draaien en okay. dan uh, gooien we meteen daar achteraan uh, de klassieke natuurlijk. Ja. En met de vlam in de pijp. Geweldig. Oh ja, ik weet al wat dat uh, verhaal was. Bij ja? zijn eerste single in, uh, in Mijn Cabine heette die. Ja. Die plaat. Uh, de, toen, uh, ja, to, toen was zijn opa was, was daar uh, nog bij. Dat ze zijn eerste plaatuitdrag. op die manier. En daarna uh, ja, overleed die uh, beste man. Dus uh, ja. vandaar ook, uh, dat is wat mijn uh, opa zei. Nou, we zullen in dat plaatje wel het verhaal horen. Hoe het zit. Ja. In de ogen van mijn opa... Had ik niets wat ik verloor. De dag een beetje dicht bij het leven waar ik hoor Gaf altijd maar het beste Ja, dat heeft hij mij geleerd Gaan alle deuren open, leer ik elke dag steeds meer Als ik fluister keer op keer Ja, dat is wat mijn opa zei Wees niet dat je fouten maakt, is geen probleem Als het moeilijk gaat, denk aan mij In dit leven ben je nooit alleen Dat is wat mijn opa zei Ik schreeuw het van de daken Zodat ik het niet vergeet Geen zorgen hoeft te maken over wat ik nog niet weet mijn eigen leven leef Ja, dat is wat mijn opa zei Wees niet bang Dat je fouten maakt Is geen probleem Als het moeilijk gaat Denk aan mij In dit leven ben je nooit alleen Dat is wat mijn opa zei Hou mijn hand vast Ik zal je veilig leiden Als het jou past Hou ik jou stevig vast en stappen samen Je weet lang wel, je bent nooit alleen Nooit alleen Denk je anders, maar verander niet Reis naar landen, waar je het leven viert Doe niets anders, schrijf jouw eigen lied Dat is wat mijn opa zei Wees niet bang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 Ja, eigenlijk uh, zei zijn uh, opa Benno van. Uh, ga maar gewoon uh, je eigen liedje schrijven en uh, zie maar wat er van komt. Ja. Durf het uh, te doen. Het is lekker, uh, wel lekker ritmisch. Ja, zeker, mm. maar dat heeft hij weer gejalt. oh, oh <laughs> ja. Oh, yes. Van een plaat uit uh, 2015 van uh, Lucas Graham. Oké. Okay. This is what my mama said, okay. heeft die plaats. Ja, ja, ja. En die ja, ja, ja. heeft hij van gemaakt van, uh, dat is wat mijn opa zei. Ja, ja. Nou ja. Dus, uh, nou ja, in ieder geval uh, wel leuk uh, dat hij weer terug is. Uh, Henk Weigaart uh, natuurlijk. En die kennen we allemaal wel van uh, met de vlam in de pijp. En eigenlijk ik Benno en ik die veel leuker, toch? Ja, is ah. mooie klassieke. Dit blijft een klassieke. We ja. gaan genieten.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 Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn. En wat denk je wat Binhoff zegt uh, tijdens deze plaat? Heel snel zand voort uit. Wat, ja, uh, ja. Veel te crimineel, uh, gewoon ja, hier oh, met gewoon de vlam in de pijp. En, ja. Uh, ja. En uh, scheur maar weg, uh, mijn, zeg maar. Mijn, maar uh, in ja, uh, In mijn Roemeense tank, ook wel Daasja da genoemd. Uh, <laughs> hij staat gelukkig achter een heel groot hek. Zeker, uh, uh, is dat dat uh, blauwe monster? Uh, de, ja, dat blauwe monster. Uh, Jeute, minuutje. Ja, ja, ja, ja, ja dat is gevaarlijk ja, hoor. Blauwe tanken, ja. En, Zeker. Uh, en Michel Blekemolen was hier ook in een prachtige Porsche. En uh, nou, de, hop, gelijk achter dat hek. Uh, gauw dicht. Ja, het eerste uur hadden we Michel. Was een leuke uitzending. Was een hele leuke uitzending. Zeker. Maar het is uh, ja, in, in twee dagen tijd, geloof ik. En, uh, die 21-jarige uh, jonge man die uh, voor miljoenen mensen gehackt had. Of, uh, Bijna heel was... Nederland ook, b hè, geloof ik. Dat en het uh, buitenland ook. Oostenrijk I ja. is begonnen. Nou, en, uh, en dan nog een, een, een meneer, ook uit Zandvoort, die uh, tonnen had opgelicht of zo. Wat, wat, ja, uh, dat was een ondernemer en die had ook uh, tonnen achterover gedrukt of zo. Tjonge, Want als, dat, was het verhaal. dat was het verhaal. Hij geeft aan dat het weer heel anders zit. Dus ja, dan moet ja. nog een beslissing worden. Ja, ja. Nou ja, je bent pas schuldig als de rechter je over je hebt geoordeeld. Hè? Laten we dat zo zeggen. Zijn achternaam werd uh, met uh, één letter geschreven. Pont, oh, weet je wel? Dan, uh, oh ja, ja, ja. ja, ja dan ja, dan, goed, dan weet je hoe laat het is. Ja, precies, precies. Gaan we de inhaakdagen doen? Ja, ja doe maar. Oké, okay, ja. nou, vandaag uh, 25 februari is het herdenking van de februari-staking. Dat was een. Uh, ja, uh, nou, dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, uh, bij mij weten. Uh, zondag is het uh, Pistache-dag. Um, en uh, morgen is het ook uh, Vertel een sprookje dag Oh. Is ja, ja, nou, wij doen al drie uur niks anders. Knippel, sprookje... knabbel. Knuisje. <laughs> ja, wie knab knabbelt er aan mijn huisje. <laughs> ja, ja, ja, leuk is dat. Hè. Maandag is het de internationale dag van de ijsbeer. En op deze dag, die in 2011 uh, is uh, geboren of geontwikkeld. Dat is de, even kijken, door wie is dat, is dat gedaan, want dat wil ik altijd ook wel weten. Nou, dat staat er even niet bij, maar het is wel natuurlijk een... Uh... Een dag waarin de ijsbeer wordt bedacht van... van dat het, het beestje heeft, uh, het ontzettend moeilijk heeft... vanwege het smelten van de ijskappen... en uh, de opwarming van de aarde. Dus daar heeft die, de ijsbeer trouwens een beestje. Ik zeg beestje, maar het is een groot beest, jongens. Niet te geloven, in de dierentuin kan je dat nog allemaal heel goed zien. Ja, ze zijn nog gevaarlijk ook. Hè? Wij denken van, nou, oh, wat leuk, een ja, ijsbeer. Ja, Vergeet het maar. Het is, uh, het is wel een echte beer natuurlijk, ja. die, die echt ook... Uh, Vlees eten dus, uh, het, en uh, lekker vers vlees. Maandag is ook, ook Nationale Pokémon-dag. Uh, dus dat is, nou, dat is allemaal vrij commercieel. Dinsdag is het Internationale Zeldzame Ziekten-dag. Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen mensen in Nederland... die zelf lijden of via een gezins gezinslid betrokken zijn... bij zeldzame ziekten door kleine... En verspreide patiëntenpopulaties is internationale samenwerking bij onderzoek naar zeldzame ziekten van essentieel belang, zodat vroegtijdige diagnose en geschikte zorg en therapieën ontwikkeld kunnen worden. Je hoort steeds meer over uh, ja, bacteriën die ze dan uh, niet uh, kunnen plaatsen en die, uh, ja. die uh, zeg maar van binnen, binnen tijd uh, helemaal vernielen. Ja, precies. Daar word je niet vrolijk van. Nee, dat uh, word Nee, nee, nee. Het nee, is allemaal heel eng is dat. Het is uh, dinsdag ook de internationale RSI-dag. En de RSI, dat, uh, nou, ja, dat is natuurlijk in het Engels. En RSI is verzamelnaam voor, voor allerlei klachten... zoals pijntintelingen of... Onaangenaam verdoofd gevoel in bovenrug, nek, schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen, vingers. En uh, herhaaldelijk dezelfde beweging uitvoeren. En een statische houding of bijna kunnen leiden tot RSI. En dat is, uh, was toch uh, met de muis? Uh... Ja, precies. Ja ja. Ja, ja, ja. De hele dag uh, achter de computer zitten en dan met die muis aan de gang. En dan, uh, dat is dus een, een, een beweging die dus herha uh, alsmaar herhaald wordt. En dat geeft uh, uiteindelijk problemen. Uh, Woensdag, we hebben het al genoemd. Internationale Complimentendag. Dus uh, knopt het in je oren. Het is ook het begin van de jeugdboekenmaand. En dat loopt tot 30 maart. Uh, oh, dat is in België is dat trouwens. Dinsdag, donderdag moet ik zeggen. 2 maart is het de dag van de doktersassistenten. En dat uh, gaan we natuurlijk heel aardig en lief zijn voor de doktersassistenten. Dus niet meer schelden en tieren door de telefoon... als je even geen afspraak kan krijgen met de dokter. En de doktersassistenten, die haar rol... Het zijn van... Vrouwen, is Vrouwen. In de toenemende zorgvraag wordt die rol van de doktersassistent natuurlijk steeds groter. En vrijdag tenslotte is het dag van het gehoor. Het is een internationale dag, World Hearing Day. Deze dag wordt ieder jaar georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Een organisatie die ons ook elke week weer persberichten stuurt. Een dag waarop extra aandacht uh, is voor de gevolgen van slechthorendheid. Nou, dat, hebben we nou, dat niet alleen. Hè? Er zijn ook heel veel mensen die uh, bijvoorbeeld uh, continu een uh, fluittoon uh, horen. Ja. En, en hoe komt 24 dat? 24 uur per dag. Ja, en dat, dat komt vaak natuurlijk door uh, naar, uh, te hard uh, muziek luisteren. Hè? Dat is uh, met name die, uh, die evenementen. Daar heeft het een beetje mee te maken. En nou uh, schreef uh, iemand in een boek dat je dat... Uh, Via training van je hersenen, zeg maar. Uh, oh yes. ja. Ja, ze een beetje af kan uh, leiden. Waardoor uh, je het uh, minder hard hoort. Blijf wel okay. aanwezig, maar. Uh... Ja, je hoort het dan minder hard. Er zijn heel veel mensen die dat hebben. Oké. Okay. Ja, dat weet ik wel. Ja, ja, ja. Nou, het is vrijdag ook Wereldgebedsdag En iedere jaar gaat op de eerste vrijdag in maart... het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich in 173 landen... die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag Door gebed zijn deze mensen verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair... Nou, dat zal ook weer het eer zijn. En maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk... dat gebed en actie onafschijnlijk zouden moeten zijn. Uh, en krijgt het christelijk geloof een internationale economische dimensie. Nou, dit is geweldig. En uh, even kijken, wat is het? Vrijdag 3 maart is het ook nog World Wildlife Day... En dat was, uh, wordt een... Uh, even kijken, het IVN heeft daar zelfs een, een pagina voor geopend. Even naar IVN.nl. En daar uh, hebben zij daar een verhaaltje over. Dus dat nou, zijn dat de... zijn ze. Ja, nou ja, je hebt het over uh, de doktersassistenten die van de week uh, centraal staat. Ja. Welke dag uh, is dat ook? Donderdag. Alweer? Op donderdag. Ja. Maar vergeet ook niet uh, die andere. Uh, dat was ik uh, trouwens van de week ook weer. Uh, ja.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 Hij lacht naar mij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 Zal is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Door de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Nou, dat komt uh, heel mooi uit. Want als we naar buiten kijken hier aan de tolweg 10a Binno... Ja. dan zien we dat het zonnetje lekker schijnt uh, hier ja, in Zalvoort. Ja, ja, ja. En het lijkt wel lente. En de vogeltjes fluiten in... Uh, wij krijgen ook weer zin uh, in de zomer trouwens. Want Zeker. Uh, ja, de strandafviews, uh, sommige zijn inmiddels al open. En andere gaan heel snel open. Samfoort uh, wordt weer klaargestampt voor de zomer. Heerlijk! Ik zeker, heb er zin in. zeker wij of ik ook. Ja. Uh, nou, we gaan uh, weer naar huis. We gaan, Jij mag Zandvoort uh, uit. Ja, ik ga uit. Dat criminele dorp. Allemaal <lacht> <lacht> oh, die ja, aardige mensen. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Erom, ja. Tuurlijk. Dus Hele lieve uit, mensen. Gewoon de straat op en, uh, en hou van elkaar. Dat is altijd het mooiste. Zo is het volgende week. Dus zijn we er weer. Bij leven wel. Zo meteen entertainment for you. Ditmaal non-stop. Maar wij hebben in ieder geval al wat lekkere Nederlandse platen gedraaid. Waaronder ook deze. Hè, die uh, draait nog even voor uh, Gera Piri. Die was uh, van de week jarig. En deze plaat die vindt hij die helemaal geweldig. En het wordt ook bijna zomer. hè? Die ja, ja. zal wordt in ieder geval wel. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt. Je gaat niet meer voorbij.